1 ja, uur met jou is vijf kwartier. Bestaans aan bent de strijd. ik het station. Stand te regen, ik de ton. Ik bent de, de kerst, ik de bonbon. We, We staan zo in de rust, ik de kalko. Ik staan ben aan het stem. zakje, jij de thee. Staan ik staan ben de stem. kans, jij de soefling.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 Worden er beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We zingen over de wereld Dan kopen we een villa en jacht Nou, een villa en een jacht nou, ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Hij is duur Nou ah, ja, Herman ja, Zit er meer in een romans duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk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 Ik leek me ook sterk. Men.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 Someone call the doctor cause I